a stranger they open wide just for you and i realize there's a danger and finally falling for you tell me it's already over something i don't understand so oh. There's an easy solution It keeps getting harder to find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 Dan is dat een lezing of een algemeen onderwerp. Maar mensen vatten dat vaak heel persoonlijk op. Je krijgt heel veel vragen over. Ja, wat betekent het voor mij en wat kan ik ermee? En dat vond ik heel erg uh, leuk om komt te doen. Het komt heel erg dicht en dan wordt het echt een interactieve uh, ja, ja, lezing. Hè? Ja, En had je ja. daar ook nog antwoorden op? <laughs> op die vragen, <laughs> op die ja. levensvragen. Nou, het werd ook een soort hele open uh, dialoog. Oh, Oké, okay. wat dat uitwisseling was, ja, misschien. Ja. Ja. van jouw vragen, Herman? Nou, het was een hele mooie avond. Uh,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 Vraag over meditatie. Uh, oh, okay. dus dat was heel leuk. Ja. Ja. Zie je? Zo, zo werkt ja, en, uh, gaan ja. mensen uh, nog uh, in grote getalen over naar het zenboeddhisme? Nou, dat ik maar afwachten. <laughs> ja. Maar dat is ook niet de bedoeling van de lezingen. De onderwerpen zijn vrij, dus uh, ja. het is niet een, uh, een zieltjeswinnerij of zo. Nou, nee. Heb je de uh, baas nog gesproken van Ananda? Was hij er ook bij? Die was er ook bij. En wat vond hij ervan?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 Hm. Dat heb ik altijd zo apart gevonden. Hè? Want die <laughs> mensen geloven wel in ja. en zo, Maar ze geloven dan niet in God. Dat nee. is toch apart. Hè? Nee. Ja. Er zijn overigens wel boeddhismen die ook wel in God geloven. Ja, dat maar mij toch ook dat, aan, dat, ja. dat, dat mag iedereen zelf bepalen. Dat is het, uh, het mooie eraan. Ja. Uh, nou In zen is het juist ook de bedoeling eigenlijk om nergens in te geloven. Zelfs niet in de Boeddha. Dus er is ook een bekend okay. uh, zen gezegde. Als je de Boeddha onderweg tegenkomt.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 dat, in, zo is dat in Azië, hè, dat mensen dat zo opvatten. Maar dan Westerlingen, ja, die gaan, die gaan <laughs> mediteren. Ja, ja, ja. Die gaan ontzettend lopen vechten. Met een soort springen, Calvinistische achtergrond gaan ja, ze ja, dan precies. meditatie doen. Hè. En, uh. Ik heb geen begeerte. Ik heb geen begeerte. Ik heb <laughs> geen begeerte. <laughs>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 Allebei. Ja, alles. Allebei. Allebei. Allebei. Ja, Allebei, ja, ja, ja. ja sorry. Okay. Ja, sorry dat ik antwoord <laughs> hey We gaan even naar muziek luisteren. André, je hebt een uh, mooie cd. Uh, je hebt twee cd's meegenomen. Ja. Wil jij eerste, het eerste nummer even aankondigen? Ja, het eerste nummer. Dat is uh, Stay the Same van uh, Bonobo. Wil je er nog iets over zeggen? Ja. Nou, ik vond gewoon met name uh, de eerste. 15 seconden van dat nummer vind ik zo ongelooflijk mooi. Oh, nou, maar goed dat je het ik... zegt, dan gaan we dan vooral even luisteren. Oké, okay. okay. goed. <laughs>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 Maar dat betekent niet dat je dan zondig bent. Ja, of fout. Of fout. Ja. Ja. Alleen maar dat het niet zo handig is om te doen. Dus het boeddhisme wel bepaalde, bepaalde aanbevelingen om te doen. Ja. Sommige dingen zijn heilzamer nou, bepaalde, om Als je die lijsten afgaat, wat bijvoorbeeld een monnik, waar die je aan moet voldoen, nou, dan wil je niet, voor je niet blij van. Ja, nee, dat maar goed, dat is heel specifiek. He? Ja. Dat gaat over de monniken. Dus ja. daar maak je dan ook een keuze voor, dat je een monnik wil worden.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 Better than it's ever been Cause we can talk it through just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 we zijn er weer aan het einde helaas uh, André, ik vond je ja. een zeer inspirerende gast, uh, ja, ja, het lijkt me heel leuk om, om er nog eens een keer op door te boederen, te boodier, ja. hoe zeg je dat, borduren, borduren. borduren. borduren. borduren. dankjewel ja, is van uh, mij. Heel en dan erg... over te mediteren En misschien over te mediteren ja. heel erg bedankt, ja. en succes okay. met alles Herman en Rob heel erg bedankt voor de techniek en Herman ook bedankt voor de muziek en uh, Rob voor het branden van het een en ander